Oud genoeg. Verveelde tijd geleden, toen ik voor het eerst mijn veters strok, toen scheen het mij belangrijk dat ik jarig was geworden, dat ik een auto kreeg en zelf het eten uit mocht kiezen en voor het eerst lasagne koos. Nu, verveelde jaren later, lijkt het mij zo onbelangrijk. Zo verveelde mensen, zo verveelde groeten en veel ook mensen die mij vragen wanneer ze welkom zijn. En verveeld leg ik de bundel met gekregen op de stapel die zich steeds verder verveelt en steeds prangender de onbelangrijkheid. Wat moet ik daar nou mee? Wat moet ik hier nou mee? Ik ben oud genoeg dat een verjaardag mij reeds onbelangrijk lijkt. Ik ken de verveling ondertussen. Ik proef haar diepe ringen, de verveelde spullen, de boeken, het altijd maar weer opstaan. Slechts de dood lijkt mij nu van gewicht, maar ik zeg je... Als de dagen zich vervelen en het lijken in glas gegoten is, is ook dat gewicht verloren. Ik ben oud genoeg om dat te weten, dat niks ooit echt belangrijk is. Maar was ik maar wat ouder en wist ik maar wat ik zo graag weten wou, dat dat ook onbelangrijk is, dat alles onbelangrijk is.